Met het, het Maastad ziekenhuis in Rotterdam neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten op op de intensive care. Aanleiding is het verblijf van een patiënt met het coronavirus. Het ziekenhuis wacht nog op de uitslag van de tweede test voor de definitieve diagnose. Het zou de elfde officiële patiënt zijn. De patiënt lag vorige week in het Maastad ziekenhuis. De patiënt is zaterdag overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen Gugman T. Hij staat terecht voor de aanslag in de tram van bijna een jaar geleden. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven. Een aantal anderen raakten gewond. T heeft al bekend. Het openbaar ministerie vervolgt hem voor meervoudige moord... of doodslag met een terroristisch oogmerk. Gugman T is aanwezig in de rechtszaal. Het is niet duidelijk of hij onder dwang is gekomen. Voor de rechtszaak over de tramaanslag zijn vier dagen uitgetrokken. In de woning in Boksmeer is het lichaam van een man gevonden. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. Door wie de man is gevonden is niet duidelijk. Toen de politie bij de woning in Boksmeer aankwam was er niemand anders binnen. De politie doet sporenonderzoek en buurtonderzoek. De taxichauffeur die met twee ontsnapte TBS'ers over de A15 reed is vrijgelaten. Hij is volgens justitie niet langer verdacht. Wie de taxi bij de kliniek in Portugal had besteld is niet bekend. Eén van die twee TBS'ers werd bij Kesteren door de politie doodgeschoten. Bij abortusklinieken moeten vrouwen die een abortus willen beter worden gescheiden van demonstranten, vindt het Humanistisch Verbond. Die organisatie pleit voor bufferzones. Vrouwen voelen zich nu vaak geïntimideerd door betogers die fel tegen abortus zijn. Het weer: regen, vanmiddag even wat droger, maar later opnieuw regen. Matige zuidenwind, en het wordt ongeveer 8 graden. Na vandaag wat zon, soms buien, middagtemperatuur zo'n 8 graden. De nachten zijn vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM de van, van de ANWB. Vielen staan er nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Naarden 2 kilometer na een aanrijding. De weg is weer vrij, de vertraging nog zo'n 20 minuten. Op de A2 richting Amsterdam bij Apkouden 6 kilometer. En op de A9 richting Diemen tussen Amstelveen en de afrit naar het AMC 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik was niet naar de coat Het is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 Ehm uh...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 eventjes voor uh, dat is fijn. opnoemen waar alle vragen gesteld kunnen worden dat is het informatienummer van de RVM. dat is 0800 1351 en ja, ook daar zitten gewoon mensen klaar om mensen te woord te staan op het moment dat ze met vragen zitten Goed. heel erg bedankt Gaan voor je raam. komst en uh, wij wensen u een fijn weekend ik ga, ga straks nog even naar 60 jaar bruidsbaar en ik moet zeggen dat vind ik altijd het hoogtepunt van het weekend als ik dat ja, mee mag maken dank u wel veel plezier help them oh. them. Most of all, who fuck wants to get it. help I know it. you, Most I know all all you will. Oh. Dance sucker. Most of all, shine all. the spotlight on. Help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 ja. Veel homo's. Heel ja. veel homo's. <laughs> dat je alleen maar eigenlijk evenementen ziet met, uh, met mannen en niet echt met vrouwen. Dat je iets uh, op het podium ziet of wat dan ook. En ik dacht, nou ik ben zelf een vrouw. Um, dus ja, ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Met volwassen vrouwen. Dus ik dacht, ja, leuke kant. Leuke nou, kant. Ja. En vind je dat het een belangrijk event in Zandvoort? Ja, sowieso. Ik vind dat vanaf de, uh, de, uh, de eerste keer dat de Pride was, is het natuurlijk heel spannend.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 Met kort haar. Het uh, is mij ook wel eens uh, gevraagd. Van goh. Uh, val jij op vrouwen? En dan zeg ja. ik. Hoe bedoel je? Nou ja. Oh ja. Je bent. Uh, zeg ik. Nou. Fijn dank je wel. Dat je dat zegt. Uh, ja. Ik, ik ja. zie het ook als een compliment. Maar uh, ik, ik vind dat je dit maar moet laten vallen. Dit stereotype. Want het ja, nee, slaat helemaal nergens op. Nee. Dat vind ik dus zelf ook. Zeker weten. Um, ik heb ook vriendinnen. Die, die, uh, die zijn zo super vrouwelijk. En. Ja. Uh, die zijn uh, zoals ik lesbisch. Als ik weet niet wat. Dus. Uh, ja. Uh, yeah.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 opzichten uh, vrij zijn om uh, hè, zich te presenteren. Nou, dat is denk ik ook wel, wel. Nee, maar in degene die komen bedoel ik. Degene die er zijn.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 om die diversiteit te hebben. Dus daarom zijn we heel blij dat we dus meer vrouwen hebben. En dat we bijvoorbeeld eh, ambassadeur André, die uit de ledderscene komt, erbij hebben. Waardoor je de diversiteit wat meer benadrukt. Ja, want wat, wat zijn er nog meer voor...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 Ja, best lang, ja. Ja, het is heel lang. Dus daarom is het, zaterdag, begint het in Amsterdam. Maandag, dinsdag, woensdag in Zandvoort. En dan gaat het weer terug naar Amsterdam, waar het blijft tot de zondag daarna. Hey, ja. En uh, ja, de trein, uh, er zijn extra stationperrons uh, uh, gemaakt hier. En uh, nou ja, daar kunnen jullie van mee profiteren natuurlijk, van alle mensen die komen. Ah, maar maar er kwamen wat mensen. Als je dan zo'n trein zag binnenkomen en je zag hoeveel ja, zag volk, volk ja. mensen eruit kwamen, nou, ik vond het wel indrukwekkend, uh, nou, eerlijk gezegd. Wij ook. En uh, ja. we waren ook heel blij vorig jaar dat NS2 extra treinen heeft uh, ingezet uh, voor de Pride speciaal. Uh, het eerste jaar moest er een wagon uh, aangekoppeld worden, omdat de,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 Dus nog meer mensen moeten komen gewoon. Ja, ja, nou ja goed. Daar ga jij je best voor doen ja, als zeker, ambassadeur. Zeker. Ik heb en, er heel uh, veel zin in. Ja. Ja. En, en jouw netwerk, is dat, uh, kom je hier uit Zandvoort? Je ja, kom uit. komt uit Zandvoort. Ja, ja. Dus nou, dan heb je in ieder geval hier je netwerk. En zeker. Ik denk dat er uh, landelijk al heel veel groepen zijn uh, waar je natuurlijk op uh, in kan haken en ja. uh, die kan benaderen. Dus, uh, ja, ik heb wel wat een land in mijn hoofd. Dus dat, uh, nou, hartstikke goed. Ja, ja. We wensen je in ieder geval heel veel succes ja, als ik bedankt. met uh, de, bedankt. Voor de voorbereiding ja. en uh, ja, dat, dat wat er gaat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 Joke Bruijs is de partner van uh, meneer Landersbergen. Ja, klopt. En uh, ja, ik, ik denk dat Joke wel wat kan. Dat is toch de vriendin van Gerard Koks? Nou, dat was de, de vriendin. De ex van, van Gerard Koks. zijn nog ja. steeds goede vrienden hoor. Dus ze kunnen ja, dat zeker. gewoon zeggen. Zeker, zeker. Ze hebben een, uh, een, een goede relatie uh, nog ja. steeds. Het hoor ik uit bronnen. He? Ik bedoel, ik we ken we ze persoonlijk een, uh, niet. Nee, Zo'n woord boulevard van in plaats van RTL boulevard. Maar ja. ze staan samen in, uh, samen in theater. Ja. Uh, uh, met allerlei uh, stukken en ze hebben natuurlijk samen jarenlang het programma Toen Was gelukkig heel gewoon gedaan. Ja. Uh, waarbij ze toch samen achter de gordijnen onder uh, tussen de lakens lagen. Uh. Dus die hebben het reuze gezellig. Dat is ook een tenel. En het, jongens, laten we eerlijk zijn, het bennen artiesten.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 Nou ja, goed. Uh, het is vol. In ieder geval, ja. Joker Bruis uh, ja. is uh, volgeboekt. Ja. Dan, ja. Uh, wat is de datum van uh, Edwin Rutte? Uh, Achter uh, uh, uh, uh, Begin april. Ja. <lacht> tweede zondag april? Tweede zondag van april. Maar nou, we nog mensen. Ik, uh, gaan... ik weet het niet. kaart uh, te kopen? Het... Uh, volgens mij is het uh, de dertiende of de veertiende. Ik, ik durf het niet te zeggen. Het is nog zo'n ontzettend eindweg. Oh ja. Er zit nog een hele... oh, het, is, het is zover. Ik ga nu even in mijn agenda kijken. Er zit ik... nog een hele corona tussen. <lacht> Geen idee. Ja. Nou, er wordt hier druk gezocht ja, naar de. 19 april is het. Nee, dat kan niet, dat is te laat. Over oh, heb jij het al opgeschreven? Het zit in mijn agenda, dus. Uh, ik, oh. weet, ik weet het niet, maar. Uh, oh nee, dat, nee, als jij het. Uh, nee, als jij het, uh, die, uh, nee dat, dat zou goed kunnen.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 Nee. Dat, dat, dat, dat hebben we niet gedaan. Maar, maar we hebben heerst, nu, dan uiteindelijk, op 10, uh, 10 mei, dat extra concert. Ja. Dus vandaar dat, want die 19 mei, dat had eigenlijk een beetje eerder moeten zijn. 19 als je hem over 19 april. Ja. Had eigenlijk iets eerder moeten zijn. wanneer die 10 mei het reguliere concert was. Precies. Is het nog te volgen allemaal? Het is te volgen. Oh, okay. ja. het, het is zo dat dit uh, concert van uh, volgende week zondag is uitverkocht. Dat is Joker Bruis. Ja. Maar 19 april kan ja. men zich nog aanmelden bij Zandvoort. Ja.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 ja, ik denk dat we gezegd hebben wat we hebben moeten zeggen. Ik zou maar lekker een plaatje draaien. Dat uh, ja. lijkt mij een heel goed plan. Ja. Uh, wij gaan muziek uh, draaien en daarna gaan wij vast de agenda er doorheen gooien, lijkt mij. Dan hebben we het laatste uur uh, de handen vrij om te doen wat we moeten doen, want de politiek komt uh, straks uh, praten. Ik kijk dus, er naar uit. Ik ook. We gaan luisteren. Waar gaan we naar luisteren? Naar, uh, even kijken. Volgens mij heb ik een nummer overgeslagen.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 En ja. voor wandelaars is er een route omheen, maar dat kan gewoon niet altijd. Nee, maar dat, maar dat is en, dus dat is precies het punt wel En dat maar. zijn dingen die je niet elke week wil doen. Je wilt niet elke week naar ja, een mountainbike parcours. Maar dat er één of twee keer per jaar die mountainbike daar is, dat hoort er naar. Maar wat tijd. is dan de nut en de noodzaak hiervan? Wat is de nut en de noodzaak van het feit dat één team, eigenlijk twee teams van Red Bull, Red Bull en Alfa namelijk, dat die over het stand gaan rijden? Wat is daar de nut en de noodzaak van? Leg ja. mij dat nou eens uit. Volgens mij is die er helemaal niet.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 Dus dit is dit dus en het, het apenverhaal van de noodsituatie en dan moet je een backup klaar klaren. Want ja, maar jij weet ook, Karim, dat als die ochtend een noodsituatie ontstaat, misschien staan er demonstranten op de weg, uh, Tartori, nou daar is kan van alles gebeuren. Uh, nou, laten we hopen van niet en dat anders de politie ze weg krijgt, maar het kan gebeuren dat er een noodsituatie is en dan moet je een plan achterhanden. Wat, want je kunt niet op die ochtend zeggen, ga maar over het strand, dit, want dit, is er geen verhaal. Dit klinkt allemaal heel erg leuk, maar jij en ik weten ook dat er een derde team in Noordwijk zit, namelijk Mercedes.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 Maar daar haalt het ook al bij op. Dat ik benadruk dat het elektrische of hybride auto's zijn, heeft niets te maken met duurzaamheid of uitstoot. Dat heeft te maken met geluid die je maakt. het zou kunnen dat er in die duinen vooral zitten boeren En dan wil je niet dat die last heeft van Totdat die motor aan wordt. Dat is wel zo. Maar op dit stukje stand waar ze stapvoets gaan rijden, zal dat waarschijnlijk ook helemaal niet. Maar maakt een hybride auto die overschakelt op benzine in één keer zoveel meer lawaai? De Porsche die zij voor ogen hebben, is een Porsche variant, die maakt als de benzinemotor of de dieselmotor aangaat. Echt veel lawaai. Maar maakt u niet lawaai dan die negen motoren die met die duizend mountainbikes meegingen afgelopen oktober? Uh, dat weet ik niet. Zo'n Porsche het maakt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 de status van dit gebied, want dat is dan ook wel heel benieuwd. Het is gewoon, zoals Martijn zegt, in feite is het gewoon strand. Alleen, we hebben met elkaar afgesproken met die 17 organisaties die ik net aanhaalde. Dat het een soort van ja, een rustgebied is voor broedende vogels en voor zeehonden. <tie> en um, dat is de status van het gebied. Het is ook daarbij, voor mij heeft de wethouder dat ook gezegd, dat. Um,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 En daarmee zorg je ervoor dat we er gewoon slecht op komen te staan met z'n allen. En dat is gewoon zonde, want je weet dat het verhaal genuanceerder ligt. Net zoals dat je ook weet dat ze niet heen en weer gaan rijden. Je weet ook dat het evenement niet op het strand plaats gaan vinden. Het zijn tien auto's die in één kolonne, in een bepaald tijdvak... Twee kolonnes per dag. Uh, ja, precies. Uh, die in een bepaald tijdvak over dat strand moeten rijden. En dat past dus precies in wat we met dit gebied nee, maar... willen. Want nee, inderdaad, we nee, hebben, we hebben gezegd, de... we willen hier een uh, rustgebied uh, creëren...